Jeroen van het Nederland geeft alleen nieuwe steun aan Griekenland... als de Grieken bereid zijn alle maatregelen te nemen... die nodig zijn om op eigen benen te staan. Dat zei premier Rutte voorafgaand aan het overleg... met de leiders van de Eurolanden in Brussel. Volgens Rutte is het geen uitgemaakte zaak... dat de Grieken nieuwe steun krijgen. Sinds 11 uur vanmorgen vergadert de Eurogroep in Brussel verder. Gisteravond laat werd het overleg na 8 uur afgebroken. Eurogroep voorzitter Dijsselbloem zei na afloop van die vergadering... dat er nog grote problemen op tafel liggen. De Eurolanden zouden meer garantie... ...dat de Grieken hun beloftes nakomen. Bij een brand in een verpleeghuis in de Spaanse stad Saragossa... ...zijn acht bewoners om het leven gekomen. Elf raakten gewond, van wie twee ernstig. De meeste gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht met rookvergiftiging. Een man heeft ernstige brandwonden opgelopen... ...en ligt in kritieke toestand op de intensive care. De brandweer kreeg een telefoontje van een bewoner... ...die zei dat er een matras in brand stond... ...en dat iedereen geëvacueerd moest worden. Een man van 19 die in een oud dorp uit de bak van een rijdende pick-up truck was gevallen... is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Twee mannen van 18 en 19 uit De Lier in Zuid-Holland raakten gisteren gewond... toen ze uit de bak werden geslingerd. Ze waren op bezoek bij vrienden die op vakantie waren in een vakantiepark... en lagen achter in de pick-up te slapen. Een van hun vrienden besloot na het uitgaan te gaan crossen met de auto. Hij wist niet dat de twee in de bak lagen. In Mexico is de beruchte drugsbaas Joaquin Guzman voor de tweede keer ontsnapt uit de gevangenis. Guzman, die beter bekend is onder zijn naam El Chapo, de Korte, zat in een zwaar bewaakte gevangenis. Vorige keer ontsnapte hij in een wasmand. Dit keer bleek hij gebruik gemaakt te hebben van een tunnel van anderhalve kilometer lang, die onder zijn cel uitkwam. De politie heeft 18 mensen opgepakt voor verhoor. Na zijn vorige ontsnapping duurde het 13 jaar voordat hij kon worden gearresteerd. Het weer, het is bewolkt Soms breekt de zon even door Maar hier en daar valt ook regen Het wordt niet warmer dan 21 graden Dit was het ZFM Verkeersupdate, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB In de Randstad viel op de A9 Alkmaar Amstelveen Bij knoppen Raasdorp 3 kilometer Twee rijstroken zijn dicht Tot zover de verkeersinformatie U heeft een bril nodig Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek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 Ja, en dan, ja. ik bedoel, uh, aanstaande woensdag van 10 tot 12 live, uiteraard. Ja, dit is live. Live, net als de nacht, hè? Ja, die, ja dat bedoel ik. Daar wou ik ook even naartoe. Die nachten die je tot dus dusver hebt gedaan, waren ook al meteen live. Ja, alleen uh, de, de, uh, het kostuum wordt een probleem. Ja. Het wordt waarschijnlijk is. in verband met de warmte, Want het in de zomer. Het zal waarschijnlijk een uh, gebody suit worden. Ja, het heeft niks om het lijf wou je zeggen. Het heeft niks om het lief. Ja, daarom. Ja. <laughs>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 Veel hem op te noemen gewoon. Je begint, je begint dan om twaalf uur s'nachts. Uh, de, de, de, de, de, na, de nacht. De, de nacht. Ja? Ja? En tot zeven uur s'morgens. Hoeveel bakken koffie drink je dan in zo'n nacht? Ik heb de laatste nacht geteld. Uh, ja. Ik zat op twaalf. Uh, uh, wat was die laatste nacht ook alweer? Wat voor muziek had je toen? Wat had ik toen? Dat was de nacht van de disco, hè? Nee, nee, dat nee, nee, was niet de nacht van de disco. De rock. de rock. Oh, de nacht van de bruisende rock. Ja, ja, ja, ja. ja.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 Ja, dat was mijn volgende vraag geweest. Oh, sorry. Het zijn niet alleen zandvoorters die uh, reageren, maar tot ver, ver buiten ver onze buiten de land. grenzen. Hè? Dus uh, ja, Canada, Amerika, uh, Zuid-Afrika zit er nou bij, Johannesburg. Ja. Het zijn allemaal Nederlanders. En uh, ik heb die mensen gewoon benaderd in, in hun Facebookgroep. Ja. Bijvoorbeeld in Nederland, in dus een Nederlands in Zuid-Afrika, dat is een Facebookgroep. En uh, ik maak een beetje reclame en, uh, en het balletje gaat vanzelf rollen. Ja, geweldig. Nee, dat is, dat is inderdaad een nieuw fenomeen. Uh, sinds, sinds jij die nachtuitzendingen uh, verzorgt... krijgen we natuurlijk ook s'nachts uh, veel luisteraars. En buiten, we hebben natuurlijk ook uh, andere programma's... waar buitenlanders, Nederlands in het buitenland naar luisteren. Ja. Maar in dat, dat soort tijdstippen van twaalf uur s'nachts tot zeven uur morgen. Je zit hartstikke goed. Dan zit, het, zit, uh, alleen, ja, Zuid-Afrika uh, zit qua tijden hetzelfde als ons. Ja. En toch luisteren ze. En, en dat vind ik heel apart. Mensen gaan er voor hun bed uit, zeg maar. Ja, ik zag net ook weer een foto die... die vanuit jij, Canada, Hamilton. Vanuit, vanuit Hamilton, Canada ja. wordt opgestuurd. Die wordt opgestuurd. Dus we worden continu in de gaten gehouden uh, dankzij jou. Nou, nog bedankt Willem, dat doe je goed. Dat maakt niet uit. Ik uh, met het volgende functioneringsgesprek wil ik dat nog gaan even Ja, graag nee, het staat er al in. Hoor. Oh, het staat er al, al in natuurlijk. Goed, dus allereerst. Aanstaande woensdag van 10 tot 12. De warm-up. De warm-up van de zinderende zomernacht. En de zinderende zomernacht is van in de nacht van... 30 op 31 juli. Live vanaf de Tolweg. Live vanaf de Tolweg. Heel veel succes Willem en bedankt dat je even de studio langs wilde komen. Anytime. Always. Yeah, Anyplace. Dank je wel. Willem. Ja, we gaan ons opmaken voor de zinderende zomernacht bij CFM.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 dat is niet uh, gebeurd uh, voor deze kleine Portugese, wat uh, ja, best wel pijn gedaan heeft toen, maar inmiddels uh, gestorven door Red Bull bij BMW en uh, vandaag hier op Zandvoort zijn eerste overwinning in de DDM en uh, ja, dat viert met uh, net uh, ferme, kan ik wel zeggen. Uh, voor tweede plaats uh, is het dan uh, gewoon, uh, uh, ja, ook gewoon iemand die uh, de Portugese taal uh, beheerst. Dat is, uh, Acouso van uh, uh, die komt uit het uh, Verre Brazilië. Derde de, de, de Canadezen uh, weekend, DTM dus. Uh, geen Duitsers op het podium, uh, ook wel leuk uh, natuurlijk. Uh, vierde, ja, ook uh, een BMW uh, van Timo Glock uh, Dan de vijfde, de BMW van uh, de winnaar van gisteren, Marco Wittmann Op een zesde plaats, met uh, Pascal Weerlijn en zevende, en dat is toch wel opvallend. Uh, Matthias uh, Ekström hier vier keer gewonnen, vanaf het begin nog zo wordt aanwezig bij de DTM. Dus vijftiende uh, race, eigenlijk met de 16e, omdat ze we dit week het uh, twee hebben, vier maal gewonnen. Ja en zijn zestiende race, uh, daar ga ik dan maar vanuit uh, dat, dat was. Begonnen ook op een zestiende startplaats. Uh, toch wel uh, de man van de race. Uh, was... Om dat toch op de zevende baas te eindigen, moet je wel wat doen. En dat heeft hij gedaan. Oké, okay, nou in ieder geval een spannende race vandaag gehad op Zandvoort. Nog één keer voor de luisteraars die het niet gehoord hebben. Wie is de winnaar geworden? Uh, Felix Antonio da Costa. Oké, okay, ja. Autobahn. Is de eerste overwinning dus in de DTM? Ja, gisteren begon hij met de tweede plaats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 en in de s bocht, daar is ook een uh, behoorlijk grote tribune neergezet. En uh, alle plaatsen waren sowieso uitgekocht. En uh, ja, als je op de uh, duimtop zien we toch ook een uh, behoorlijk aantal mensen. Hoeveel dat er een uh, zijn, uh, zullen we later ongetwijfeld nog gaan horen. Ja Willem, we gaan uh, later weer contact met je opnemen. Dankjewel voor dit moment Willem van deze vanaf het circuit Park Zandvoort.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 ja, dat heb ik ook begrepen. Ja, hoorde je het nog thuis? Toch uh, het het thuis, dat kon ik het ook horen. Ja, dat ja, nee, was goed. Maar het, het leuke is dat het dus gewoon zandvoortse DJ's zijn. He? Ja. Is, uh, en ook, ook bekend nog van CFM zelfs. Zo of Rodemotskie hoor. Uh, uh, uh, Raymundo. Raymundo, ook goed. Goed, uh, ja, het is uh, half vier geweest, hè? Ja, zo gedaan. We gaan over we... evenementen gesproken. De evenementenagenda. Ja, ondanks het feit, luisteraars, dat uh, de DTM, de tweede DTM-race, is verreden, is nog volop een spektakel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 En de Place to Be is dan op Circuit Park Zandvoort. Dat op 26 juli van 9 uur s morgens tot 4 uur s middags. De Vlooienmarkt tot zover. Er is weer voldoende te doen hier in Zandvoort. En wil je het even met nalezen? Download gewoon even de CFM-app. Plaats verkrijgbaar in de Play Store en de App Store. En dit is ook zo'n leuke plaat, hè. Quick Reporter in the Liquid Spirits. The people are thirsty because of man's unnatural hand.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 The rivers, let the damned water beep. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty, because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water-hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now.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 Oké. Okay. Ja, ja, ja. Waar okay, ja. zit Dolly, waar uh, die zitten in Griekenland. Oh, okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Lekker goedkoop. <laughs> lekker goedkoop. <laughs> God, the Geitje. The <laughs> oh, oh, oh. Soon, some for the so I could get some phones in my ride, all amongst. Just hit the east side of the LBC on a mission find Mr. Warren G. Seen a of girls, Ik need to tweak. All of you know what's up with 213. So I to left. 2 on 1 at Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, Let's do this. I jumped off the rock and said, What's up? Some brothers put some yats, so I said, I'm stuck. Since these girls peeping me, I'm on Glide and Swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked.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 And if your ass is a buster, to this ja, in de jaren negentig was dit een uh, groot hit, hoor, voor Warren uh, G en Yo de Regulates. Het is uh, tijd voor sportkorts en we gaan het hebben in sportkorts over Wimbledon. Dus eigenlijk Wimbledon kort, hè? Ja, en ik begin met een uh, prachtig bericht, want uh, Nederlandse triomf op Wimbledon. Hey. Dat had je niet verwacht, hè? nee.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 You said I'm sorry, babe. I just want to shine. Here's where you lose your mind.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 ...vandaag een hele mooie winnaar... ...Antonio Felix da Costa uit Portugal... ...eveneens in een BMW. Pas was uh, BMW voor en na in de DTM dit weekend... Uh, ...ja, over drie weken gaan ze weer verder... ...en dan op de Red Bull ring in Oostenrijk... ...en we gaan dan kijken hoe het dan uh, vergaat. We hebben uiteraard niet alleen uh, DTM gehad... Uh, ...we hebben dit weekend ook uh, drie formule 3 races gehad... ...naar zijn antwoord kwam... Uh, Leclerc uit Monaco, die rijdt voor het team van Frits van Amersfoort als leider in het kampioenschap. Zo gaat hij niet weg hier. Eén van de grote talenten in de Formule 3. Het heeft dit weekend helemaal tegengezeten voor hem. Gisteren in race 2 kwam hij in aanraking met de Lance Stroll bij de start. Dat veroorzaakte een safety car. Claire kon wel doorrijden, maar uh, toen het weer op volle snelheid uh, ging het spul, uh, toen bleek hij toch uh, meer schade te hebben als hij dacht. En uh, schijvlak uh, ging hij daardoor keihard uh, eraf. Conteurs gewerkt tot uh, half vier vannacht, die hadden zich gebruikt op uh, dancing in the streets in Zangvoort. Maar <lacht> tegen de tijd dat zij uitgewerkt waren, was dat al afgelopen. En uh, vandaag ging hij dan gestart, uh, kwam niet verder uit zijn 11 plaats. Uh, drie keer op het podium uh, dit weekend, uh, Felix Rosenquist... Nou, ja, eigenlijk geen verrassing natuurlijk. Zes uh, jaar Formule in de van Formule 3 uh, rijdt hij al uh, 104 races uh, gereden in de Formule 3. Uh, na dit weekend 21 overwinningen. Van die overwinningen ook de uh, Masters ooit uh, gewonnen. Maar de jongen blijft hangen in de Formule 3. 3 drie lijkt het op de een of andere manier ja. en eigenlijk uh, moet hij dan ook de kampioen gaan worden dit jaar. Of omdat dat gaat lukken. Je zal wachten natuurlijk. Hij verlaat Zandvoort als uh, tweede in de uh, kampioenstand. Maar uh, ja, het uh, seizoen uh, gaat nog even door voor die formulatrice. Ook hier op Zandvoort. En dan hopen we dat uh, al die formulatrice die we nu zien uh, dat we je terugvinden uh, later in het jaar met de Masters.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 Kom, hè, je gaat op de baan. Oké, okay, maar je kan terugkijken op een uh, geweldig uh, raceweekend, hè? Ja, was een heel mooi weekend uh, natuurlijk. Gisteren was uh, het een mooie weer. Er kwam natuurlijk ook uh, goed uit omdat het zo'n lange dag was... omdat de start van de dtm race pas om 6 uur was. Nu uh, is het... Uh nog geen vier uur en het spettert een beetje en het is koud door de wind. En als je dan zo'n lange dag samen hebt, zoals gisteren, dan wordt dat vervelend aan het eind van de dag. Maar al met al een prachtige weekend in. En hopen dat we ze volgend jaar uiteraard weer terug gaan zien hier op Zalvo. Ja, is dat er nog niet zeker, Willem? Nou uh, ja, uh, het zal ongetwijfeld zeker zijn, maar ik weet het niet. Ik dacht okay. dat ze uh, volgend jaar zeker nog terug zouden komen, maar ja, af en toe hoor je wel eens uh, wat verhalen waar je niet op af moet gaan. We gaan er gewoon vanuit volgend jaar weer DTM, zo'n soort. En uh, ja, we hebben het al een uh, beetje <lacht> gehad, uh, net ook over het uh, publiek... Uh, wat vandaag massaal naar het uh, circuit is gekomen. Zijn er al cijfers bekend vanuit de organisatie... hoeveel mensen dit weekend het uh, circuit bezocht hebben? Oh, dat is uh, zo ongetwijfeld uh, bekend hebben gemaakt inmiddels... Maar... Ik ben op dit moment dat ik, uh, huil, huil, gezond, dus, uh, dat ik daar niet het inzicht in heb. <laughs> Waar ben jij dan? <laughs> Waar ben jij dan? Er is op de te verhoofd. Oké Willem, namens de luisteraars hartelijk dank voor uh, drie dagen lang DTM actualiteiten vanaf het circuit. Geweldig gedaan jongen. Oh, Oké okay. en uh, jullie ook bedankt en tot de volgende keer. Graag gedaan Willem Tot vresen. de volgende keer. Dank je wel, hoi. Dat was Willem van deze vanaf het C Park Salford En hier is Shepherds met Geronimo When I lost it Yeah you held my hand but I tossed it Didn't understand you were waiting as I dove into the water through. So say you run